...heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam met dus mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Wat ga je doen? Kat. Wat een kat, wat zou er met die kat zijn? Ik weet het niet.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 Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer En over het water gaat er een bootje net als weleens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 Het is merkwaardig. Ik, ik heb wel eens over dokter gedacht, <laughs> maar dat is ook zo wat. je bed uit? Bijvoorbeeld, dat gezeur. <laughs> ik heb ook dokter willen worden. <laughs> Wanneer studeer jij af? Daar durf ik nog niets over te zeggen. Je bent vierde juist. Ja, maar ik moet nog wel mijn kandidaat doen. Heb je al eens over gedacht wat je daarna wilt gaan doen? Nee, daar is het nog te vroeg voor. Leraar? Misschien wel.